Ik eis een uitleg van u. Hè? Wat hebt gij met kolonel Ketels aangevangen? Gewoon een paar vragen gesteld. Meer niet. En volgens mij zijn we heel beleefd gebleven. Veel te beleefd naar mijn zin. Jan, geef me dat pv van Elian van Kleven. Vanin, gij bent de keer gegaan gelijk een groene minister in een voedselcrisis. Had u niet op het hart gedrukt dat je kolonel Ketels met respect moest behandelen? Hij is daar hier gekomen om met u van gedachten te wisselen en niet voor een kruisverhoor. Je bedoelt dat hij zich niet genoeg heeft kunnen voorbereiden. Hij mag altijd terugkomen, hè? Commissaris, we zijn met een onderzoek bezig naar drie moorden op drie dagen en meneer Ketels is betrokken partij. De... Ketels is geen betrokken partij. Van in Cornelis oh. Ketels is geheel uit vrije wil naar hier gekomen. Ik heb daar ongelooflijk mijn nek voor uitgestoken hè? en wat doet jij? En beschuldigd van chantage, van drugstrafiek... van het smokkelen van vergif, van het verleiden van weduwen... en noem maar op. En op de kop toe, en er dan nog voor de voeten dat hij met een Porsche carrera rijdt. Ik heb dat zo tegen u gezegd. Oh, ik ken u goed genoeg om <sus> zelf mijn conclusies te trekken ervan in. En kom achteraf niet bij mij klagen als hij uw proces aandoet, hè? Want dat zit er dik in. Commissaris, En sinds wanneer moet gij geen uniform meer aantrekken als je komt werken, ogen. Als dat hier zo voortgaat, hè, ga ik disciplinaire maatregelen treffen, is dat goed begrijpen? Jawohl, hè, oberst. Weet je wat het is van hem? zet gewoon jaloers! Amai, wie dit niet gebeten? Die nieuwe kuisvrouw zeker? Bruinogen, Ja. Ik lees hier juist in een verslag van die gasten... die Elian van Kleven al twee dagen in het oog houden... He? dat zij permanent bij kolonel Ketels verblijft sinds die brand. Ze gaat eigenlijk alleen maar smorgens naar dat ocmw appartement dat ze van ons gekregen heeft. En daar blijft ze amper een uur. Als dat daar zo staat, zal dat wel kloppen, zeker? hè? Bruinoge... Jij ging dat toch allemaal in het oog houden? En mij direct verwittigen als er iets speciaals was? Zeg, commissaris, als GPS dat ik. Bruinogen, dan... ik weet dat je veel werk hebt. We hebben allemaal veel werk. Maar alle details zijn nu van belang. We moeten van iedereen die betrokken is heel precies weten op welk moment ze waar zijn, voor hoe lang en waarom. Jawohl, commissaris. Gij wilt Irian nu confronteren met uitspraken van ketels? Nee, nog niet. Maar ik ga wel iets anders doen, Bruinogen. Haal El Spiraerts maar naar boven. We gaan eens horen of die al tot bezinning gekomen is. Direct, hoor. Magda? Ja, ja, met Pieter hier. Ja, schatje, heel goed met mij. Ja, met haar ook. Twee, hè? Een tweeling. Uh, zeg, uh, waarvoor ik bel. Gij uh, zit daar toch nog altijd bij die controle van belga komen? Ik zou graag willen weten naar welke nummers de genaamde Wim Ketels allemaal belt. Zijn adres is Sparredreef14 in Loppen. Laat ons zeggen vanaf nu... Pieter, dat kunt je toch niet maken? Ja, ja, van al zijn toestellen. Kan dat? Zelfs van de concurrentie. Dat is fantastisch. Zijn de schat? Uh, hou mij op de hoogte, hè? Ja, dikke kussen. <lacht> uh, waar een oud-lief allemaal niet goed voor is, hè? Als de keer dat gaat horen... Dan weet ik dat jij hem dat verteld hebt, ja. Jankje. En dan kap ik uw elfde vinger af. Commissaris, madame is hier. Hè? Mevrouw Pieraarts, een aangename ochtend doorgebracht in de cel. Hm? Was het ontbijt naar uw zin? Ga maar zitten. Blijf wel staan. Uh, Bruinhoe, ja? zoek haar vorige verklaring eens op. Ah, ja. uh, luister eens, mevrouw Pieraerts. Ik heb nagedacht over die hele kwestie en ik heb besloten dat gij uw fototoestel kunt terugkrijgen. En uw primeur. Het enige wat ik van u wil weten is: hoe wist gij dat die hand van Verfay in het concertgebouw lag? Ik ben gebeld. Door wie? Door iemand. Iemand die toevallig Lorenzo Callant heet? No, nee, Callant is een plaats, een onnozeloopschepper. Ja, dat is interessant. Leg eens uit. Er valt niks uit te leggen. Ik zal u een beetje helpen. Hij had misschien een soort deal met u. Maar hij heeft zich blijkbaar niet goed uit de slag getrokken. Wat probeert u nu te insinueren, commissaris? De commissaris bijvoorbeeld... Eigenlijk. ...dat hij een betaling in natura verwacht had... ...maar dat een en ander niet verlopen is zoals gij verwacht had. Wat gij nu met mij aan het doen bent... heet seksuele intimidatie, commissaris. En gij hebt niet het recht om mij dat soort vragen te stellen. En zeker niet zonder onafhankelijke getuigen. Oké, okay, oké. Okay. Sorry... Dat had ik inderdaad niet mogen doen, maar ik probeer alleen maar achter bepaalde combines te komen, hè, mevrouw Pieraerts. Een beetje zoals jij misschien. Ik zeg niks meer, tot ik mijn advocaat mag bellen. Punt uit. Als Kalmt u dan niet gebeld heeft, wie dan wel? Ze meent het precies, Jan. Ze gaat niks meer zeggen. Bruinole. Ja? Heb jij misschien nog een vraag voor haar? Hoe? Ah, ja. We willen ook nog altijd graag horen hoe mevrouw Pieraerts aan die informatie over de potloodventeraffaire geraakt is, hè. Ah, ja. Ja, ja. Uh, Madame Piraars, hoe gij jij eigenlijk te weten gekomen... dat er bij ons een pv was binnengekomen over die potlotaffaire? Ach zo? Jij denkt dat het pv aan haar is doorgespeeld? Dat is interessant. Zo had ik het nog niet bekeken. Gemeent het. je gaat haar gewoon loslaten. Ja, dat is mijn plan. En ik denk dat het een goed plan is... Pieraards duikt overal te pas en te onpas op... en het is duidelijk dat ze meer weet. Het zal niet lang duren of we komen ze weer tegen. Dat betekent dus dat we haar laten schaduwen. En Weet je wie we daarmee gaan belasten? Haar telefoonvriendje Bruinhoge. Gij denkt dus echt dat André... Ik ben niet achterlijk, hè. Als Bruinhoge niet geweest is, wie dan wel? Het is niet de eerste keer dat hij ons zoiets laat. Ja, ja, straks moeten we hem nog op de rooster leggen. Dat zou toppen zijn. Denkt gij dat hij Pieraards persoonlijk kent... Ja, want in dat geval speelt hij wel heel erg goed komedie. Nee, nee, zo ver gaat het allemaal niet. Wees maar gerust, hij zal zijn lesje nu wel geleerd hebben. Voor een tijdje tenminste. Tot hij nog eens opgebeld wordt door een of andere persmuskiet. Of muskieten. Die hem de pieren uit zijn neus haalt. Maar uh, als hij daar geld voor vraagt, dan hebben wij wel een probleem. Hè? Ja, en hij hoopt gewoon dat ze hem in de krant zetten als het resultaat oplevert. Dan kan hij daar thuis mee uitpakken en zo. Meer is dat niet. Echt niet. nergens is signaleerd. Oké, okay, bedankt. Dat was dus de federale. En? Duran Hernan is nog altijd zo spoorloos als maar kan zijn. Zou hij nu met die hand weg zijn, of niet? Attention, chou. Oh. En pas op voor de vingertjes, want het is wel warm, hè? Oh, see, dat ziet er heerlijk uit. Ja. Johan, wat voor een smurrie is dat? Ja, ja, smurrie, smurrie. Alsjeblieft, is dat. dat is de dagsoep. juist dat je gevraagd Consommé sukiyaki. Kans van wat? Ja, gebaseerd op een nut Japans recept. Ja, normaal is dat wel met haaien vin en lauwe sake. Maar hier in Brugge mogen we dan maar een en een scheutje brus tarwebier. Wat een idee! Ja, ik kom sorry, het is niet voor niet Brugge 2002. We doen weer een speciale inspanning voor de toeristen. Hij moet uh, de feiten maar een keer de bouillabaisse à la brugeoise uh, kunnen proberen. En de tarte tatin à la pablut. Doe dat maar gaaf van onder mijn neus weg. Allee. En breng me een duvel met een boterham met Amerikaan. Nee, ah. nee. Uh, geen Amerikaan, want het gaat te veel op mijn zenuwen werken. Oh, yes. Doe maar een boterham met uh, oude kaas. Hij moet dat brusten, Fransen of Hollandse koois in. Alles oh, behalve Japanse, als dat mogelijk is. Ha, no problem. Ik breng je dat soep mijn kapitein. Oh, je hebt ongelijk, Pieter. Die soep is lekker. Mm. Ik zit zo al genoeg in de soep, dank u. Ik hoop nu maar dat ik geen fout begaan heb door El speeraarts te laten vertrekken. Je hebt geen keuze, Pieter. Je kunt daar niks wezenlijks ten laste leggen om haar langer dan 24 uur vast te houden. Maar vertel nu eens voort over Colonel Ketels Ik kan er nu al voorspellen hoe het gaat aflopen Als we er ooit op uitkomen dat Ketels iets te maken heeft met een van die moorden Jij denkt dat die kans bestaat? Dat hij een soort brein is dat overal achter zit Ik heb geen idee Maar dat hij zelf de handen uit de mouwen gestoken heeft Dat mogen we al gerust klasseren Dat is niet de stijl van dat soort volk Maar hij zit er toch voor iets tussen volgens u Daar durf ik mijn kop op verwetten. Maar probeer dat maar eens te bewijzen, hè